De ware realiteit ervaar je met je middelste lijn. Eide de er Breshid 11. En er kwamen in hem, ik citeer het, acht andere letters uit. Dat is in de middelste lijn. En dan zijn ze allemaal geworden het getal kaf, bed. bet. 22, dat zijn alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen 14 letters van twee lijnen, rechts en links, en 8 letters van de middelste lijn, welke middelste lijn heet uitspansel rakia, dus in totaal zijn er 22. Uitleg. Want deze verspreiding, die het uitspan, uitspansel heet, rakie, was aangetrokken eveneens van zeven sferot, die in de morgen van de aboe zijn van het aspect van de punt gierig, de klinker gierig, zoals boven gezegd is. En daarom zijn er hier zeven letters van hun chagat nehi. Er zijn hier nog bovendien een in aanvullend aspect um, boven de zeven chagat nehi van de aboji. En dat wil zeggen dat nog een aspect van de aviot van de Zeerand Want de klinker hier is in essentie massag van de Zeerand zoals boven gezegd. En deze aviot, dat is de essentie van de achtste letter in de middelste lijn. En daarom, er zijn hier in het uitspansel. Acht letters 7 van Abu en 1 van de Zon. Dit artikel is eigenlijk ja, dat is dan voor de gevorderde studenten. Dat is, hier lazen we en bestudeerden we het tweede boek van de Zon. Dus is een Maar maakt niet uit. Je kan het altijd luisteren en Jouw portie ligt gewoon ontvangen, zelfs als je niet begreep Hier is eigenlijk geen letterlijke vertaling, de zover zegt in het Aramees. Van binnen de ene kant zijn er zeven letters en zeven van de andere kant en allemaal zijn ze ingekerfd in het uitspansel. Hij vertaalt dit met de Toelichting erbij. Sprongen, die sprongen dus op het uitspansel, de zeven letters van de rechterkant en zeven van de linkerkant, en allemaal zijn zij ingekeerd in dat uitspansel. Het is interessant hoe hij dat zegt: dat zij sprongen op de middelste lijn, het uitspansel van rechts en links, die zeven letters. Maar wat betekent dat? We zullen zien hoe geweldig het is, de middelste lijn, waaruit het bestaat. Zie je, van rechts en van links, die zijn versprongen naar de middelste lijn, in de taal van de zorg. De Zoger geeft ons dit taal van geestelijk gevoel, om ons deze middelste leen te laten voelen, ervaren, als het ware ervaren met onze zinnen. Eigenlijk dus eerst natuurlijk met het verstand, eigenlijk gaan boven het, boven het verstand, en dan natuurlijk. Um, weerklank, het weerklankt in ook in onze zin. En zo functioneert het ook bij ons op dezelfde manier zoals, hier, zoals hij het beschrijft hier in de werelden. Uitleg, aangezien al voor een zij uitgekomen waren, verschijnen dus van acht letters. Van de middelste lijn, welke middelste lijn heet uitspansel, konden de veertien letters, die in twee lijnen rechts en links waren, niet voortbestaan. Goed kijken wat hij ons nu vertelt. Rechts en links hebben nog niet die bestendigheidsgraad, want vanwege de twist waren zij gesleept, van dien, van gestrengheid, naar barmhartigheid, en van, van barmhartigheid naar dien, zoals boven gezegd wordt, worden wij ook, als het ware, gesleurd, van de ene kant naar de andere kant, en hoe minder de mens gecorrigeerd is, des te meer schommelingen die ervaart. Of die is zo so blij en dan opeens na een tijdje van euforie komt die in een diepe depressie, depressie en van depressie weer terug naar euforie, manisch en dan depressief, depressief en dan weer manisch. En de gewone mens die geen psychische ziekelijke verschijnselen vertoont. Van manisch naar depressief en andersom. Die heeft het ook, maar dan in de mate die wel haalbaar is voor hem. Wij denken dat die normale mensen zijn. Maar ook alle normale mensen hebben deze schommeling. Hebben een zekere zeker graad van abnormaliteit. Alleen wie dat mechanisme begrijpt en aan zichzelf werkt, die kan verblijven in min of meer een toestand van geestelijke evenwicht. En daarom bij het, uit, bij het uitkomen, bij het verschijnen van het uitspansel, welk uitspansel is de middelste lijn, in wiens vermogen is het, om bestendig te maken de lichten van beiden, van links en rechts, in al hun volmaaktheid, zoals boven gezegd werd, omdat daarin veertien letters zijn, in de twee die in de lijnen rechts en links zijn, en zij, die veertien letters dus, sprongen op de middelste lijn, Opdat zij die rechts en links door die middelste lijn stand zouden kunnen houden, bestendig zouden kunnen zijn. Duidelijk, zo so is het ook bij ons: de bestendigheid is alleen de middelste lijn. En dat is de zorg van alle dag. Dat is wat wij steeds moeten doen: deze correctie. Niemand kan het doen anders dan jij en niemand moet jou afbrengen van dat werk in elke toestand van de middelste lijn. Als je in de linkerlijn bent, dan heb je ook een stukje van de rechterlijn daarin. Dat sluit je aan. Dat is de correctie hier. Een beetje chassadien. Dus nooit helemaal in rechts of helemaal links blijven. Zelfs wanneer je rechts of links bent, die aansluiting moet je wel doen van het zijn van het tegenovergestelde. Dus als je in de linkerlijn werkt, dan moet er wel een aansluiting zijn van de rechterlijn. Onder de paraplu van de linkerlijn uiteraard. En als je in de rechterlijn bent, moet er wel aansluiting zijn moet er wel een aansluiting zijn van de linkerlijn maar dan onder de paraplu van de rechterlijn maar steeds altijd moet de uitgangssituatie zo so zijn en niet puur rechts uiterst rechts of en of links want dat is geen Werk. En, dan is het de, en dan is de middelste lijn het resultante. Met de middelste lijn ervaar je de ware realiteit, jouw ware realiteit. Dus geen euforie of verliefd zijn op iets, op wat dan ook wat niet in deze wereld bestaat, spelen, maar de middelste lijn, die geeft dan de warmte van de ware realiteit, de diepte van kielin, en tevredenheid en geluk. En in de rechterlijn zijn alle vormen van wat de mens ervaart een vorm van euforie, eigenlijk niet in de rechterlijn, maar wat aanhecht, let op, aanhecht aan de rechterlijn, want de rechterlijn en linkerlijn op zichzelf zijn heilig zijn twee krachten van het helaal, die zijn helemaal, er niets mankeert, niets mankeert eraan, maar wat er aanleunt aan de rechterkant, dus van de rechterkant van de rechterlijn, of van de linkerkant van de linkerlijn, dat, dat zijn de abnormale dingen. Ja, dus, wat van recht aan recht, aan rechts van de rechterlijn uh, is, dat is euforie. Een vorm van manisch, manisch denken, manisch voelen, en manisch gedrag, in verschillende maten. En in de linkerlijn is alleen maar somberheid, depressie. Ook weer niet in de linkerlijn bedoel ik, natuurlijk schrijf ik alleen zo, zeg ik alleen zo. Maar... Aan de aanleunend aan de linkerlijn, dus aanleunend, dus links van de linkerlijn, wat niets vankeert aan de linkerlijn, dat zijn één van de twee structurele krachten van het helaas. Die zit helemaal in de linkerlijn, dus, dus die is somber is dep depressief, die zit helemaal aan links van de, beter zo te zeggen, let op, dat staat niet in onze, niet, hier staat het niet in de tekst. Links van de linkerlijn. Zonder toevoeging van de rechterlijn. Dus de middelste lijn. Dat is de mooiste van elk moment in het leven. En dat maakt het leven zinvol. En maakt jouzelf tot jouw eigen schepper. Je schept jouw eigen geluk. Niemand anders kan dat doen voor jou. Hashem heeft zijn wereld en zo gemaakt. Hij heeft al zijn leer gegeven. De hele leer gegeven. En niets anders. Hij bemoeit zich verder er niet mee. Alles moet komen van jou. Van de individuele mens hier. Apart. Dus wijs zelf. Degene die verantwoordelijk is voor het zoeken naar jouw eigen middelste lijn in elke toestand. Dat is jouw geluk, jouw ware leven, jouw sereniteit. En een, verbeelden, en het verbe en een verbeelde realiteit, fantasieën, ja, noem maar op, dat is in datgene wat nadert, tot de rechterlijn of linkerlijn. Ja, zie je, hier zeg ik het wel. Dus dat is van links van links, links van links of rechts van rechts. Duidelijk. En van de rechterkant rechts van rechts, dat is Manisch. Manisch betekent dat alles uh, overdreven mooi is. En dat is geen realiteit. Daarna komt er zeker een klap bij de mens. Dan wordt die van de ene op de andere dag weer um, vers, verschuurd. Dat aanleunt, wat aanleunt aan de linkerkant, er komt depressiviteit. Oh, hier is het, heb ik, zeg ik het wel, wel. En dan kan die... Dat ook niet verdragen om lang let op in de depressie te zitten. Dan schommelt hij weer naar de andere uiterste, naar de andere kant. Op deze manier leeft een mens eigenlijk, um, heeft hij geen leven. Het is een hel. En daarom wat wij hier leren is zo so cruciaal en belangrijk. En alles wat de zoger vertelt, is alleen over jou. Om jou te laten zien hoe dat in de werelden zit, in elkaar. Ervaar dat op deze manier. Leer de meester te zijn en worden van jouw eigen leven. En het blijkt dus dat de middelste lijn is samengesteld uit drie lijnen. Let op, de middelste lijn heeft alle drie lijnen in zichzelf. Alles is verbonden met elkaar. Dus, en van alle 22 letters, en dat is wat de zoger zegt, dat alle 22 letters van het alfabet, van het breus alfabet, zijn gecorrigeerd en ingesteld als het ware in dit uitspansel, in de middelste lijn. Acht letters van zichzelf en veertien van de twee lijnen rechts en links. Kijk wat een helder taal dit is. En de letters waren vloeibaar en daar het uitspansel de middelste lijn. Ik vertaal het wel hier in mijn artikel, kan je dat vinden in de tekst, um, de Hebreeuwse tekst daarvan. De middelste lijn verhaarde zich in de goede zin van het woord, het is om bestendig te zijn, en ik geef ook tussendoor eh, mijn toelichting. En werden met hem verhaarde letters, en die waren ingekerfd en werden gevormd met hun vormingen, zoals zij dienen te zijn. Kijk nou wat de middelste lijn is. In de middelste lijn worden, worden wij bestendig, want hij heeft gezegd, verhard in de goede zin, dat is pas de knie, dat is pas jij die er is. In de rechterlein nog niet, in de linkerlein zijn nog niet, daar zijn wij onderhevig aan allerlei soorten penetraties. Kunnen wij elders proberen te penetreren, of wij laten anderen in ons penetreren, en daardoor belemmeren wij onze toestand. Maar in de middelste lijn zijn wij de baas over, over onszelf. Let op wat hij ons zegt. Uitleg. Ja, vertaal het. Want werkelijk de kracht van de verharding kwam van de linkerlijn van de klinker Schurk, zoals het gezegd is op zijn plaats. En indien het zo is, um, dan die verharding in de letter, in de linker lane was onthuld voor het uitkomen, voor het verschijnen van de middelste lijn, van het uitspansel, dat bleek zo te zijn. Maar natuurlijk is het zo, maar dat de letters waren nog vloeibaar, vochtig. Dat wil zeggen, ze waren nog niet helemaal verhaard. Nog niet, niet, niet kwamen tot hun um, juiste toestand. Om hard te zijn met een sterke, krachtige grens. De grens was nog niet sterk genoeg. En tot dat uitspansel was uitgekomen. En die middelste lijn was verhaard naar behoren. En dan werden de letters verhaard in de volledige verharding. Daim, kijk nou naar de letters. Die zijn stevig. Elke letters heeft zijn eigen vorm. En die laat de ander niet in hem penetreren. Ook daar staat de Hebraïlse tekst. Hier op deze plaats. Het is geweldig hoe hij dat ons kabbalistisch uitlegt. En de reden daarvan is omdat de volledige verharding hangt af alleen maar van de kracht van de massag. Anti-egoïstische kracht die in de noekwa van de zeer is. Die het aspect dien gestrengdheid is. En dat is de achtste letter die in het is. De achtste letter in de middelste lijn is, zoals bovengezegd, die acht in de middelste lijn, is ook bijzonder belangrijk. Wij weten ook dat op de achtste dag besnijdenis wordt gedaan. En het is allemaal met de bedoeling om de kilim van de mens zodanig te doen dat die op een goede manier verhardt en later zelfstandig wordt, autonoom wordt. En de andere invloed niet laat penetreren in zijn wezen en daardoor contact blijft houden teta tet via de kaf met de met En daarom, zolang de acht letters van het uitspansel van de middelste lijn niet onthoud zijn, kunnen de letters de volledige verhardingen de sterke grens niet hebben. Dus zolang die acht letters er niet zijn, van de middelste lijn, kunnen ook de overigen dat niet verkregen en daar wordt de Torah ingeprent, ingegraveerd. Dat wil zeggen, de dus zeer die Torah heet, om naar hem, om naar hem te schijnen, en naar buiten. Dat wil zeggen, dat nadat, nadat de grenzen van de letters werden verhaard, welke letters keeliem zijn, en zij werden verhaard in alle drie lijnen van hem. Elke lijn ontving de combinaties van zijn letters, maar naar behoren. En dan werd gecorrigeerd, partsof zerenpien, welke zerenpien Torah heet, om te schijnen aan de lagere aan de mensen. En zo is het ook bij ons, wanneer wij onze kilim bestendig maken, rechts, links en midden. Telkens wanneer je midden bereikt, dan, dan heb je een bepaalde toestand, een bepaalde correctie uitgevoerd, waarbij het licht ontvangen kan worden en doorgegeven kan worden. De volledige correctie die jij daardoor maakt, door die kilim naar behoren te doen, laten verharden. Zie je, het is een goede verharding. Er bestaat een verharding, als protest, ja, verharding van Farao, herinner nog, dat die, het volk Israël, wilde niet, weg laten gaan, naar de woestijn, om te bidden, en hier is een verharding in het aanvaarden van het mechanisme dat het gegeven is het operationeel systeem aan de mens. Het operationeel systeem is gegeven aan de mens om op deze manier te leven door het eeuwig leven in zichzelf de vangen.